8 uur, het NOS-journaal, Dick Ter Hark. Doden bij ongeluk met cruiseschip.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 De lichten vielen uit en het schip kwam kraken tot stilstand. De bijna 300 meter lange Costa Concordia was gisteravond vanuit de stad Civitavecchia vertrokken voor een cruise over de Middellandse Zee. Op het schip zouden Italiaanse, Franse en Duitse toeristen hebben gezeten.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 Artsen en verpleegkundigen moeten veel meer betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en behandelingen, zodat kinderziektes voorkomen kunnen worden. Ook moeten zorgorganisaties innovaties niet alleen kopen, maar ook goed invoeren, vindt Schippers. De minister is deze week op werkbezoek in de Verenigde Staten om te kijken hoe het beter kan.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 SP en GroenLinks. Andere maatregelen wil de linkse oppositie betalen... door onder meer een extra belastingtarief in te voeren voor de hoogste inkomens.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 Rond 1400 was hij de officiële hofschilder van Philips de Stoute, de hertog van Burgondië. Maar wel overleed in 1415 in de Franse stad Dijon. Vier Nederlandse tenners staan in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Chesse Galung plaatste zich via de kwalificatie. Het is de eerste keer dat een Nederlander in Melbourne in het hoofdtoernooi staat. Robin Haase, Michaele Krajitschek en Aranska Rus waren al zeker van een plek. Dan nog het weer. Beholks, maar ook af de zon. Temperatuur vanmiddag rond 7 graden.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 14 januari en vooral Franse auto's zijn het afgelopen jaar teruggeroepen wegens gebreken. In Italië is een cruiseschip op een zandbank gelopen, maar eerst links slaat de handen in één. Een ander Nederland. Onder dat motto hield de Partij van de Arbeid vorig jaar een bijeenkomst. Waarbij ook Jolande Sap en Emiel Roemer aanwezig waren. En daarna werd het stil. Maar een ander Nederland krijgt vandaag weer een nieuwe impuls. Nu als gezamenlijk initiatief van de Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks. Job Cohen aan de lijn, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen meneer Cohen. Goedemorgen. Um, ja, Vorig jaar was het natuurlijk niet echt een groot uh, uh, succes, want het kreeg geen vervolg. Het werd heel stil. Waarom gaat het dit keer wel lukken? Nou, kijk, we hebben we gaan het inderdaad net als vorig jaar uh, een, een vrolijke nieuwjaarsbijeenkomst organiseren, vrolijk in de zin van we gaan bij elkaar zitten uh, en we vinden dat er een alternatief moet komen voor datgene wat het kabinet doet. En uh, wat een van de centrale punten in het komende jaar zal zijn, dat is werkgelegenheid. En je ziet hoe de recessie komt en het kabinet doet daar helemaal niks aan. En wij zeggen van, nou, er zijn een aantal uh, dingen zijn te verzinnen en die gaan wij voorstellen vanmiddag. Ja, en die, die dingen die u verzonnen heeft... dat dus heeft onder andere betrekking op de deeltijd, WW enzovoorts... is het de bedoeling dat u ook op meer terreinen dan gaat samenwerken? Nou kijk, meer terrein werkgelegenheid is een centraal onderwerp. Uh, bovendien, er zijn al zo ontzettend veel onderwerpen waar we uh, heel veel dingen samen doen. En daar gaan we natuurlijk mee door. Ja. Zeker. Er zijn ook er zijn ook uh, punten waar we van mening verschillen. Dat kan ook, want we zijn ook verschillende partijen. Ja, maar hoe gaat u dat dan vervolgens aanpakken? Gaat u dat dan uh, als een plan indienen? Komen de wetsvoorstellen gezamenlijk? Hoe moet ik het me voorstellen? nou voorstellen? ...in de komende tijd voortdurend als, als deze onderwerpen aan de orde komen... ...of als we zelf vinden dat het een goed moment is om ze verder uit te werken en te presenteren... ...dan gaan we dat doen. En het gaat helemaal niet alleen maar over deeltijden. We, we, we hebben ook gezegd van je zou moeten kijken op welke punten je nu al dingen kan versnellen. En bijvoorbeeld uh, de afsluitdijk die, heeft een nieuwe, uh, die, die, moet, die moet gerenoveerd worden. Heel veel andere dijken moeten dat ook gedaan worden. Haal dat naar voren, daar is al lang wel geld voor gereserveerd. Doe dat. Ja, maar dus ik wil ook. Nou, dus we zullen dat gaan presenteren op de momenten dat dat, dat, dat ons goed dunkt en dat ja. dat uitkomt. Ja, want dat wil ik dan vooral weten. Van hoe doet u dat dan vervolgens? Dient u dan gewoon een voorstel in in de Tweede Kamer? Of roept u buiten van nou, dat zou goed zijn als we met z'n allen zouden optrekken? Nee, zeker. We gaan natuurlijk ook in de Kamer, zullen we die voorstellen ook uh, zullen we gaan doen. Gaan we uitwerken en voorstellen, zeker. Ja, want um, het gevaar is natuurlijk altijd als je met elkaar samen gaat werken... dat uh, drie partijen onzichtbaar worden en dat het nog maar één wordt. Ja, Nee hoor, daar ben ik niet zo bang voor. En wat ik, wat ik veel belangrijker vind, is dat wij aan Nederland laten zien dat er alternatieven zijn. Hè, waar het kabinet eh, op dit punt werkgelegenheid zegt van... Nee hoor, eh, ons gaat het erom dat we het sluiten krijgen. Zeggen wij, ja, je zal ook ervoor moeten zorgen dat die werkgelegenheid er komt. En dat gaan, op dat soort punten werken we al heel veel samen. En dat wordt, hierin wordt dat duidelijk gemaakt door, door de voorstellen die we doen. Ja. En uh, gaat dat lukken? Uh, u bent natuurlijk altijd afhankelijk van meerderheden in de Tweede Kamer. Uh, maar denkt u dat dat gaat lukken? Kijk, dat, dat, dat is inderdaad de vraag of andere partijen daar ook mee kunnen overtuigen. Maar minstens even belangrijk is dat we Nederland laten zien dat het anders kan. He, dat je op een andere manier die crisis kan aanpakken. En dat iedereen die zit natuurlijk toch ook nu te kijken naar werkgelegenheid. Zeker ook mensen die op dit ogenblik bang zijn dat hun baan in de lucht hangt. Maar nou, die willen ook zien dat er, andere, dat er alternatieven zijn. En die presenteren we. Ja, en welke partij moeten daarmee uh, wat u betreft? Over wat mij betreft mag iedere partij meedoen. Maar je hebt, hebt rekening ja, maar... nodig voor de meerderheid, dat bedoel ik? Ja, natuurlijk. De vraag is inderdaad of andere partijen daartoe bereid zullen zijn. Maar wat mij betreft, iedereen mag komen. En laten andere partijen zich ook goed realiseren wat er op dit ogenblik aan de hand is. En wat er aan de hand is, is dat die werkgelegenheid in het geding is. En dat je, dat je daar alle kracht op moet inzetten. En dat is waar we voorstellen voor doen. En ik twijfel er niet aan dat andere partijen daar ook aan meedoen. Is dit de voorbode voor de echte linkse Samenwerking of is dit de ad-hoc coalitie omdat gewoon ook de werkgelegenheid en de economie onder druk staan? Nou, ook dat laatste is natuurlijk ontzettend belangrijk en daar daar, zijn we, daar, daar vinden we elkaar in. Daar vinden andere partijen vinden we daar ook in. Uh, uh, ook D66, uh, ook de ChristenUnie zijn partijen die, uh, waarvan ik van overtuigd dat die hier ook uh, belangstelling van herbaar aan mee zullen doen. En als u dan zegt, er is nog geen meerderheid. Nee, dat klopt. Er is een coalitie die op dit ogenblik een meerderheid heeft. En die juist op dit punt het, uh, het flink laat afweten. Goed. En vanmiddag uh, dus in Nijmegen de presentatie. Jolanda ja. Sap en Emiel Roemer uh, zijn er ook bij. Onder de titel Een ander Nederland. Zo is dat. Meneer Cohen, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dan gaan we naar de waarschuwing die er al sinds vorig jaar lag. Maar het oordeel is nu ook uitgesproken. Dan heb ik het over de kredietbeoordelaar Standard Poor's. Die heeft namelijk de triple-E-status van Frankrijk verlaagd naar AA+. En ook een aantal andere landen zijn beoordeeld. En zijn beoordeeld als minder kredietwaardig in Europa. Tim Ligiersen, daar gaan we mee praten. Econoom bij de Rabobank. Ja, meneer Ligiersen, is dit nou een grote schok... of werd er door iedereen gewoon rekening mee gehouden? Hier werd door iedereen wel rekening mee gehouden. Je kunt natuurlijk niet uitsluiten dat maandag de markten hier toch nog een beetje op reageren. Dus dat de rentes weer wat omhoog gaan bewegen. Die juist in de afgelopen week netjes omlaag zijn gekomen. Uh, maar dit, dit is niet uh, iets wat uh, uh, weer voor heel veel nieuwe onrust gaat zorgen. Uh, daar zijn genoeg andere dingen voor die er nog voor kunnen zorgen in de komende maanden. Maar dit zal denk ik niet iets heel paniekerigs uh, veroorzaken. Laten we even de landen uh, nalopen, want we hebben het vooral over Frankrijk... omdat die natuurlijk hun aaa status kwijt zijn geraakt. Oostenrijk trouwens ook. Ja, en, en, en als je kijkt naar de actie die uh, Stennet en Poers heeft ondernomen... dus wat er allemaal verlaagd is en niet... Hè, Nederland en Duitsland hebben bijvoorbeeld hun AAA behouden... dan zie je eigenlijk dat het ook vooral een weerslag is voor wat beleggers al dachten... Uh, want we zagen voor Oostenrijk en Frankrijk al een, een aantal maanden... dat de rente een stuk hoger lag dan voor Duitsland en Nederland. Uh, dus je ziet eigenlijk vooral ook bevestigd wat die uh, wat, wat beleggers eigenlijk al wisten. Ja, en Spanje en uh, Portugal en Italië, die hebben, natuurlijk hadden die geen triple E... maar die zijn wel in hun status ook weer uh, verlaagd. En dat wisten de beleggers eigenlijk ook wel. Ja, nee, kijk, wat Fennet de Poers gedaan heeft, die hebben gezegd... Europa maakt er een beetje een zootje van. De, de, de Europese regeringsleiders doen gezamenlijk niet genoeg... Om dit op te lossen en nu gaan we eens kijken welke landen hebben daar het meeste last van. En dan is het oordeel dat Nederland en Duitsland ook als het meer uit de hand loopt. Hè, want dat is dan het risico waar je op wijst. Uh, dus meer wanbetaling door, uh, door lidstaten dan alleen Griekenland. Dat is het risico. Ja. Wie kunnen daar dan het best mee omgaan? Dat zijn dan in hun oordeel Duitsland en Nederland. Ja, en de landen die daar natuurlijk middenin zitten in Zuid-Europa... In, in die schuldencrisis... Uh, ja, die worden dan ook inderdaad verlaagd... omdat die daar minder goed mee om kunnen gaan. Ja. En Frankrijk hangt er een beetje tussenin. Ja, op voor Nederland uh, is het is natuurlijk goed nieuws. Maar we waren aanvankelijk wel uh, gewaarschuwd. Dat had volgens mij ook te maken natuurlijk met het feit... dat we heel erg veel met die huizen, hè, onze hele natuur... Nationale discussie over de hypotheekrente-aftrek. Maar uh, Nederland is dus klaarblijkelijk niet in de gevarenzone. Nee, maar we zijn ook destijds echt niet gewaarschuwd... Uh, om nationale factoren. Uh, wat er uh, voor de top van 8, 9 december, he, de eurotop destijds... voorafgaand daaraan heeft Stenet de Poers gezegd... Uh, we vinden dat het op Europees niveau niet snel genoeg gaat. En uh, daarom gaan we uh, afhankelijk van de uitkomsten van de top... dus he, de Europese regeringsleiders hadden nog goede stappen kunnen zetten... Afhankelijk van die resultaten gaan we alle landen gewoon nog eventjes langs lopen. En ze hebben ook echt uh, aangegeven nu dat ze, hebben, uh, ze kijken naar een aantal dingen. Dus heel veel binnenlandse factoren zijn natuurlijk op invloed van je kredietwaardigheid. Maar er is ook een onderdeel politieke kracht, stabiliteit en voorspelbaarheid, laten we maar zeggen. Dat is ook van belang yeah. voor je kredietwaardigheid. En die categorie hebben ze voor alle landen naar beneden gebracht. Hè, omdat het op ja. Europees vlak niet genoeg is. En dan wordt het in Nederland en Duitsland gezegd... dat er voldoende binnenlandse factoren sterk genoeg zijn... om daarmee om te kunnen gaan. Nou, snopsterker uh, voor meneer Rutte in ieder geval. Ik, ik, ik, ja. ik, ik, ik wil nog één ding uh, in, in dit hele pakket bespreken. Want dat zou bijna ondersneeuwen. Gisteren zijn die gesprekken met Griekenland... over die schuldenvermindering um, eigenlijk afgebroken. Um, is, is, is of althans niet tot de overeenstemming gekomen. Is dat heel erg verontrustend? Dat vind ik een stok En Er zijn al deze downgrades, zeker. En, en wat, als we maandag de marktreactie zien, dan zit daar dus een combinatie in van, van dit bericht. Wat misschien wat minder ernstig is, omdat er al rekening mee gehouden werd. Maar uh, dus het, het downgrade-bericht van uh, al die kredietverlagingen, beoordelingen. Uh, dat Griekenland, uh, daar in Griekenland zitten de grote risico's, wat mij betreft, in de komende maanden. En daar kan nog heel veel onrust in ieder geval uit vandaan komen voor de financiële markten. Ja. En dit is typisch zo'n voorbeeld daarvan, dat die gesprekken onderbroken worden, vooralsnog. Uh, maar ja, een overeenkomst met de private sector over die schuldaafvardering. Uh, af, uh, uh, die is noodzakelijk op, om het volgende leningdeel uit het eerste pakket nog te krijgen. Hè? Ja, Griekenland ja. 1. Uh, en dat is natuurlijk weer noodzakelijk om überhaupt nog. Want er moet ook nog een heel Griekenland 2 pakket onderhandeld worden, die ja. 130 miljard. Nou, ik ga naar Griekenland 3 en dat heet Connie Kees. Dankjewel, meneer Legiersen. Uh, want Connie, dat conflict dat ligt daar. Uh, wat is de basis? Willen de banken niet? Nou, de onderhandelingen over de afschrijving van 50% van de Griekse schulden gaan moeizaam. Ja, de bedoeling is dat de private investeerders die al die Griekse staatsobligaties in handen hebben daar vrijwillig aan meedoen. En iedereen heeft zijn eigen belangen. Dus de commerciële banken, de verzekeringsmaatschappijen, die willen niet al te veel verlies leiden. Ook de Griekse banken vallen daaronder natuurlijk. De zogenaamde hedge funds die speculeren met de Griekse schulden... En en ook bijvoorbeeld de Eurolanden en de IMF zijn natuurlijk hierbij betrokken. Dus er worden zowel van de kant van Griekenland als van de banken bepaalde eisen gesteld. Nou ja, daar is nog geen overeenkomst over. Maar en ik had gedacht, Connie, nu... wacht even. Ja? Ik had gedacht dat die banken hadden toegezegd dat ze de helft van de schulden zouden afschrijven. Ja, er is daar in oktober een overeenkomst gesloten. De deal over de afwaardering is van groot belang. Omdat het een onderdeel is van die overeenkomst. Een nieuwe tweede noodleding voor Griekenland van 130 miljard. Euro. Uh, wil Griekenland niet bankroet gaan, dan moet er dus snel een overeenkomst komen over die afwaardering van de schulden. Want hm. in maart, op precies ja. zijn 20 maart, moet Griekenland voor miljarden aan oude staatsleningen aflossen. En dat lukt dus niet als uh, eerst niet dat geld van de Europese Unie en het IMF en de ECB binnen is. Dus okay, de dat tijd dringt. Ja. ja, de tijd ja. dringt. Wordt er dus nu gewoon hoog spel gespeeld? Ja, dat, dat kun je wel zeggen, maar ik denk dat er voor de meeste partijen... en zeker voor Griekenland ook, uh, ja, geen belang bij is om niet tot, om, tot een overeenkomst te komen. Want een faillissement van Griekenland zal waarschijnlijk nog veel meer ellende veroorzaken. Ja. Je, je weet het natuurlijk nooit, maar ja, tot nu toe is alles toch op het laatste moment uh, weer goed gekomen. Ja, nou goed, het is spannend, zoals Tim Legier zo ook zei. Dankjewel, je Conny. Straks een reportage over de herdenking van de slachtoffers van de aardbeving in Haiti twee jaar geleden. Geen files, geen afsluitingen, doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. In ons land zijn vorig jaar ruim 197.000 auto's teruggeroepen. Het blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RWW. Het aantal is veel lager dan het jaar tevoren, een daling van bijna 44 procent. Volgens auto-industrie-analyst Wim Oudewenink komt dat doordat autofabrikanten de kwaliteit van hun onderdelen beter in de gaten houden. In de eerste plaats ben ik ervan overtuigd dat de grote autofabrikanten al hun belangrijke toeleveranciers eigenlijk tot de orde hebben geroepen van... luister eens, uh, pas goed op, want uh, anders dan, uh, dan ontspoort het in de toekomst de kwaliteit. En die toeleveranciers zijn wel verantwoordelijk voor cruciale veiligheidsonderdelen. Uh, ja, ze dachten met z'n allen als het ware... zo'n jaar als 2010, dat mag niet nog een keer gebeuren. Dat is één. En twee in uh, 2010 is natuurlijk uh, Toyota met de grote terugroepactie geweest... waardoor er tienduizenden auto's terug werden gehaald, maar ook de aanverwante uh, Peugeots en, en Citroëns... want die zijn ook door Toyota worden die gemaakt. De iGo-achtigen, de C1, de 107. Ja, dat zijn de auto's die in het samenwerkingsverband met Toyota... in één fabriek uh, en één gelijke techniek worden geproduceerd in, uh, in Colin in Tsjechië. En ja, dan kom je gauw aan enkele tienduizend auto's meer. Nu heb ik de vijftien populairste automerken qua verkoop in Nederland gevraagd... informatie te verstrekken over het aantal auto's dat zij teruggeroepen hebben vorig jaar. En sommigen reageren dan snel. Ford, Hyundai, Kia, Opel, Suzuki. Maar er zijn er ook heel veel die dat maar moeilijk vinden. De merken van auto-importeur PON, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda... die leveren geen informatie. Andere merken geven wel cijfers, maar willen er verder geen toelichting op geven... Waarom ligt het allemaal nog zo gevoelig? Het ligt heel gevoelig omdat ze daardoor toch eigenlijk uh, iets moeten prijsgeven. Wat de eigenaars van uh, een bepaald merk, die die problemen niet hebben, eigenlijk niet aangaat, want ze zouden op het verkeerde been gezet kunnen worden... dat hun auto ook niet in orde is. Het gaat namelijk niet om een merk wat terugroept... maar het gaat om de type- en modellenauto's... en soms maar hele kleine, beperkte series. Dus dat is een van de redenen waardoor ik denk dat men niet open is... als een bepaald type Audi wordt teruggeroepen. Betekent dat niet dat alle Audi's fout zijn. Angst voor het imago. Angst voor die mago, maar ook angst dat de consument op het verkeerde been wordt gezet. Ook, ook Toyota in, de, in 2010. Niet iedere Toyota was fout. Er was een aantal Toyotas die met dat elektronisch gaspedaal waren uitgerust... die daar problemen mee hadden. Wat zegt het dat Citroën, als je puur kijkt naar de getallen... en het aantal terugroepacties in Nederland vorig jaar dik de nummer één is? Ja, dat is opmerkelijk. Met uh, meer dan drie keer zoveel terugroepacties uh, als het zustermerk Peugeot. Wat identieke techniek voert. Ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met specifieke Citroën-onderdelen. Uh, en dat is dan wel carrosserie, dat is interieur, de materialen die gebruikt worden. Maar uh, daar kan een veiligheidsrisico uh, in zitten, om wat voor reden dan ook. En uh, dan moet het toch gemeld worden. En moeten de consumenten, de gebruikers ervan, teruggeroepen worden naar de garage. Ze hebben de puntjes op de E gezet. Ze hebben de puntjes zeer op de E gezet. Uh, er wordt wel eens vergeten, uh, maar uh, het is Citroën. <laughs> Met puntjes op de E, dat zei Wim Oude Wernink. U kunt er meer over lezen op onze site nus.nl... want Louis Dekker heeft er een heel verhaal over geschreven... en alle cijfers op een rij gezet. In Apeldoorn zijn gisteravond de slachtoffers herdacht van de aardbeving in Haiti, twee jaar geleden. Volgens een van de organisatoren, de van oorsprong Haitiaanse Vena Nieuwelink, is er in Nederland nog maar weinig aandacht voor de ramp die aan duizenden Haitianen het leven kostte. Ik denk van niet, behalve als het 12 januari is, dan komt de aandacht. En een kant is heel goed, maar ik vind jammer dat alleen maar... In die datum alleen maar. Ja, ja. Ik zei niet dat ze alleen maar moet blijven hangen, maar hij heeft je veel te doen, hoor. Het is een, zou ik zeggen, een typisch Haïtiaanse avond. Het staat allemaal in het teken van het verlies en van de rouw, maar bij dat alles is er ook ruimte voor bijna wat vrolijkheid. Er moet wel gezongen worden. Maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste mensen die hier zitten... de aardbeving van een afstandje hebben bekeken. Met de nodige zorgen natuurlijk over familie. Maar er is er vanavond één die het allemaal van heel dichtbij heeft meegemaakt. Een zekere Natasja... Ze is zwaar gehavend onder het puin vandaan gekomen en daardoor loopt ze nog steeds mank. Ze is naar Nederland overgekomen voor medische behandeling. Maar wat haar echt nog dagelijks kwelt, dat is wat ze gezien heeft. Zij moest voor een aantal kinderen zorgen in haar huis, net op het moment dat de aardbeving kwam. En het beeld van die stervende kinderen die om hulp riepen, dat is iets wat ze ook vanavond niet uit haar hoofd kan bannen. Ze vertelt dat er een kindje haar rief, maar dat ze verder niks kon doen om dat meisje te helpen. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Ja, zij heeft heel erg trauma mee. Zij heeft heel veel moeite mee en ja, ik, ik, ja, ik heb er ook heel erg moeilijk mee. Maar, ik kan zij even ook in doorzetten en uh, dat, dat geeft graag ook aan de anderen van je moet door. Maar van binnen gebeurt het heel veel. De herdenking van de aardbeving waar je die nu twee jaar geleden Paniek gisteravond op het cruiseschip de Costa Concordia. Niet lang nadat de haven van de Toscaanse kust was verlaten... liep het vast en maakte het slagzij. Bas Mesters uh, nu aan de lijn. Bas, uh, hoe erg maakt het schip slagzij trouwens? Nou, inmiddels is het gewoon, ligt het gewoon op zijn kant. Het is gewoon 90 graden, je kunt niet meer rechtop lopen daar. Je moet echt over de wanden lopen. Maar dat hoeft niemand meer, want het schijnt dat iedereen nu geëvacueerd is. Ja, nou, sommige passagiers, die hebben zich ook via Twitter laten horen... die zeggen dat het eigenlijk leek gisteravond op een scène van de Titanic. Ja, dat uh, zie je hier ook op tv. Als je naar de journaals kijkt, dat mensen dat zeggen. Ze zijn echt enorm geschrokken, um, zo rond een uur of tien... terwijl ze zaten te dineren hoorden ze een klap, daarna bewoog het schip een beetje. Toen een soort gebulder en toen viel het licht uit. de tafelservies schoof van de tafels af. En er kwam een mededeling dat er een elektrisch probleem was... wat eigenlijk niemand op het schip geloofde. Men dacht dat er iets anders aan de hand was. En dat bleek ook zo, er was achter in het schip een gat ontstaan. Waarschijnlijk heeft het schip, het schip die rotsachtige kust... Um, vlak voor de um, kust van Giglio heb je een, een soort van um, gebied... waar veel mensen ook uh, gaan snorkelen en zo. Een mooi gebied. En dat hij daar ergens op lek is geslagen... Nou, meteen um, na een tijdje kwamen er mededelingen... dat de mensen moesten evacueren in de sloepen, zwemvesten uh, aan. Er kwamen van alle kanten boten, schepen om aan die evacuatie te helpen. Het schip uh, ligt op een 100 meter maar van de kust, of 200 meter. Dat kan ik niet precies inschatten. En um, de hele nacht door is men bezig geweest met evacueren. Er zijn bij, de, bij, de, bij, de, bij, de, bij dit grote probleem zijn zes mensen omgekomen. Er Dat zijn zei... er nog een stuk of vier vermist. Ja. En een stuk of dertien zouden gewond zijn. En die mensen die zijn omgekomen, die zijn allemaal van, uh, van het schip de zee ingesprongen? Ja, dat is wat men denkt. Dat uh, de meesten gewoon uh, door onderkoeling zijn onder, omgekomen... of door uh, een hartaanval. Ja, en de reddingsactie uh, verder, uh, hoe, hoe verloopt die verder? Uh, wordt er er worden dus nog niet vier mensen gezocht. Is de verwachting dat die in zee liggen? Of zijn die misschien nog aan boord? Het zijn zes mensen. Zeker zijn er al drie. Uh, uh, dat is helemaal officieel. Drie andere, daarvan heeft men berichten dat die dood zouden zijn. Er zijn er nog vier vermist... Um, de reddingsactie, ja, je moet je voorstellen, Julio, is een heel klein eilandje. Daar komen op, op een moment 4000 mensen in de nacht, worden daar naartoe gebracht. Uh, de burgemeester had verordeneerd dat alles wat een huis heeft, alles wat een, een dak heeft, dat moet worden opengesteld om deze mensen op te vangen. Ze staan nu vooral ook met dekens omhuld op de kades en worden naar andere plekken Vervoerd. Het, uh, het trieste, het, het knullige van de hele zaak is dat de boot pas twee uur onderweg was en dat, dus, de auto van die mensen op twee uur uh, uh, rijden zuidwaars gewoon staat. Ze zouden bij wijze van spreken zo thuis kunnen zijn, maar ze zitten daar nu vast in afwachting van wat er gaat gebeuren. Dankjewel voor het laatste nieuws uit Italië. Bas Mesters was dat. Goed, wat uh, gaan Peter en Mieke zo doen in de tros Nieuws Show? Nou, die hebben het over leeftijdsverschil in liefdesrelaties. Is dat erg of is dat juist een voordeel? En voor wie is dat dan een voordeel? Voor de oudere man of vrouw of voor de jongere man of vrouw? Ik weet niet wie ze als deskundige hebben uitgenodigd. Hier staat Bleker, dat zal wel niet kloppen. De daling van de huizenprijzen gaan ze bespreken... en ze hebben het over miljarden bewoonbare planeten. Blijf luisteren.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 Sint Meerwaarde. Dat heeft de vergadering of congres op Sint Maarten. Aangenaam. Uw jaaropgave van uw AOW-pensioen printen? Log in op mijnSvB.nl. Radio 1, het NOS-journaal.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 Rijdersbank Dit is Radio 1. Tros Newshow. Presentatie Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij de nieuwe show. Het is bijna drie minuten over half negen. Om negen uur dan uh, ontvangen wij hier Bart Stapert, strafrechtadvocaat. Hij heeft heel lang in Amerika gewerkt. Met hem gaan we het hebben over schuld en boete in Peru. En dan weet u het wel. Het gaat over Joran van der Sloot en het vonnis gisteren. Dan komt David Bakels, onze vaste automan. En uh, die werkte heel lang bij Hessing. Weet u wel, dat bedrijf dat failliet is gegaan in het betere segment auto's. Dus die kan daar alles over vertellen. En daarna Willeke Bezemer over uh, liefdes met ruim een uh, generatieverschil. En dit is natuurlijk naar aanleiding van Henk Bleker... en zijn 32 jaar jongere Liefje, een journaliste van de NRC. Die brachten ons op dat idee. En het laatste onderwerp dat uur. Dat zijn 100 miljard planeten die er zijn... waarvan 10 miljard misschien bewoonbaar. Wij begrijpen het nog niet, maar Daphne Stam... die gaat het ons zometeen allemaal uitleggen. Om 10 uur komt weer een Post. Die heeft Barack en Michel gelezen. Het boek over het privéleven van de Obama's. Pieter Steins behandelt de boeken die de moeite waard zijn volgens hem. En onze laatste gast, Patrick van der Hanenberg. Hij schreef de geschiedenis van de Kleine Comedie. Het Ena-oudste theater in Amsterdam met een roerige geschiedenis. En het is waarschijnlijk dankzij Joep van het Hek dat het nog bestaat. En die gaan we ook even bellen. Zometeen Hans van der Heuvelen over al die perikelen bij het COA. Maar eerst uh, de Nederlandse woningmarkt. Oh, oh, oh. Precies, zit nog diep in de problemen. De gemiddelde prijs van een verkochte woning is het afgelopen jaar met ruim 4%. Gedaald. In totaal werden er zo'n 118.000 huizen in 2011 verkocht. En dat is een daling van maar liefst 7 ten opzichte van een jaar eerder. En een huis van 3 ton, dus dat is iets boven het gemiddelde, wordt nu soms met tienduizenden euro's afgeprijsd. En villa- en grachtenpanden van een miljoen of hoger kunnen zomaar van de ene dag op de andere met 2 ton en meer dus omlaag gaan. Het CDA probeert het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek intussen tot een stemmetrekkend uitgangspunt om te vormen. En over die stagnerende woningmarkt en het H-woord gaan we praten met Peter Boerhouwer, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, die cijfers, uh, die, dat wordt dan één keer in zoveel tijd bekendgemaakt. Kortaal, ja. Ja, precies, dan heb je dan weer een daling met 2,4 ja, ja. procent of zo, terwijl... Als je dus mensen spreekt die werkelijk mm -hmm. huizen moeten verkopen, 2,4 procent. Die mensen zouden blij zijn als het om 2,4 procent ging. Het gaat om veel grotere verliezen. Nou ja, als je kijkt de crisis, hè, dat is eind uh, 2008 begonnen. Dan praat je over zo'n 10% gemiddeld. Uh -huh. Als je daar inflatie bijtelt dan moet je eigenlijk doen. Hè. De geldontwaarding zit je al op 15%. Dus uh -huh. het gaat inderdaad uh, redelijk omhoog. En we hadden even een kentering. Begin 2010, het eerste half jaar. Toen dachten we, nou, we hebben de ernstigste problemen gehad. Ja. Het gaat weer goed. We hebben een half jaar weer wat prijsstijgingen. Maar sinds de tweede helft 2010 gaat het inderdaad iedere maand uh, een stukje minder. Iedere maand gaat er een, procent, een halve procent zo tot een procent vanaf. Is er een kernoorzaak of is het... Een... Een lange rij van ja. factoren. Nou, er zijn, je moet twee, twee zaken onderscheiden. Er was al een groot probleem voor de crisis. Hè? We spraken over die woningmarkt zit op slot. Dat, dat, die, dat komt eigenlijk van voor 2008. Al. Toen was al een probleem voor starters... om op die woningmarkt toe te treden. Te duur. Ja, te duur. Je zag het toen nog niet zo in de prijzen. Die bleven nog redelijk constant. Ieder jaar een 2-3 procent groei. Maar eigenlijk was die niet meer toegankelijk. En er zijn toen grote plannen gemaakt. Onder andere door de Vromraad, door de SER... Uh, alle grote adviesorganen, de IMF, de OESO, de Raad van State, de Nederlandse Bank, hebben allemaal de regering geadviseerd. Ga die woningmarkt hervormen. Toen kwam de crisis. Ja, dat was natuurlijk een ander verhaal. Het kwam er bovenop. Ja, nu is de positie met name van starters is heel erg lastig geworden. Die kunnen nauwelijks meer toestromen. Terwijl de, de, de prijzen omlaag zijn gegaan. Ja, en dan dat klopt. Dan ja. Mensen zou denken: het maar, is juist fijner geworden maar, voor ze. Maar dat klopt. Dus de, is, vanuit dat perspectief is het makkelijker geworden. Maar. Ze hadden het al moeilijk, ze konden al moeilijk toetreden. En de condities, de leningsvoorwaarden die er gelden... die zijn behoorlijk aangescherpt. Oh, de, dus het wordt het ja, het steeds moeilijker om te lenen. Uh, ja, we kennen de gedragscode sinds uh, 1 augustus... En ja, wat dat betreft is het gewoon lastiger geworden om, om toe te trainen. Met name aan de onderkant. En de woede bij mensen die zoiets uh, uh, simpelweg samenvallen. Namelijk, wij hebben met z'n allen die banken gered uit de eerste sores. Ja. Nu hebben we ze nodig eigenlijk om een behoorlijke hypotheek te krijgen. Nou, ze zien je aankomen. Ze Aha. zitten op hun geld en de vriendelijke groeten. Dat is het sentiment ja. in, in uh, de straat. Maar dat is niet correct. Kijk, die banken die moeten precies doen wat die voorschriften nu sentiment is altijd correct. Het sentiment <laughs> speelt hele belangrijke rol in de prijsvorming overigens. Maar dat is een andere ja, ja. vraag. Maar dit gaat over of die banken dan veel te verwijten valt. Nee, er zijn gewoon afspraken gemaakt, gedragscode opgesteld. Uh, ja, dat heeft de AFM min of meer afgedwongen. Waarbij mensen die banken zich daar strikt aan moeten houden. Doen ze dat niet, dan volgt er gewoon een boete. Okay. In het verleden ongeveer 20% van de toekenning van de hypotheken ging buiten die regels om. He, als je natuurlijk inkomensperspectief had, dan kon je wel een hypotheek krijgen. Dat is allemaal nu niet meer mogelijk. En er wordt vrij streng getoetst. En dat, is, dat moeten die banken gewoon Goed, doen. Dat is een factor, maar dat is niet de beslissende factor, kennelijk. Nou ja, u, Het zal u, u niet ontgaan zijn dat we te maken hebben met een recessie en met een schuldencrisis, ja. waarbij er heel veel onzekerheid is. En we, we hadden het net over sentiment. We meten voor de Vereniging Eigen Huis iedere maand de stemmingsindicator op de koopwoningenmarkt. Nou, die is nog nooit zo laag geweest ja. als, maar als jij in december. Doen, ik? Oh, sorry, ja, nee, ik pakte er namelijk even een grafiek bij. Ah, ja, dit is ja. de Volkskrant. Een ja. Volkskrant uit de ja, grafiek. Ik, ja. En dan dacht ik van, ja, maar de, de, de prijs zit nog lang niet op het niveau van 1985. Nee, maar dat, dat zou ook wel heel slecht zijn. Nee, maar zijn, dat, dat, dat uh... vind ik toch altijd wel heel erg relativerend ja. werk als ja. je dit dan ja. ziet. En denk ik, ja. ja, we stellen ja. nu moord en brand, ja. maar goed. Het ah, dat is op zich geen verkeerde vergelijking, toch? Want als je kijkt naar de vorige crisis, toen zaten we inderdaad, dat was in 78, hè? Toen hadden we zes jaar wel forse prijsstijgingen. Maar ja. toen prijsstijging was soms wel 20% per jaar. Toen zijn we ook, hebben we ook een, een neergang gekend van ongeveer zes jaar. En de, zijn de prijzen kwamen toen weer uit hè, rond, rond 83, 84 op het niveau van 78. Dus ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Goed, maar laten we maar meteen de stap voorwaarts nemen. Je kan eindeloos hierover blijven hier en hier. Wat te doen om het uh, weer vlot te trekken? Ja. Want ik denk dat een hoop mensen zich steeds meer gaan realiseren... door het vastzetten van die woningmarkt loopt die hele economie ook gevaar nou. omdat mensen gewoon geen geld meer te besteden hebben. Want... Dat kwam natuurlijk voor, voor, vaak voort uit overwinsten van huizen. Nou, dat klopt. Nederland is ook een van de landen, samen met, uh, met Engeland en de Verenigde Staten, waar dat in de jaar, met name in de laatste decennia goed gebruikt is door mensen. Inderdaad, in, on, on, ontsparen en inzetten voor consumptie. En dat gaat nu de andere kant op. Hè. Dus dat heeft grote effecten voor de economie. En denk ook aan de bouwnijverheid: hè. de hele woningbouwproductie staat sterk onder druk. Die is ook, is ook aan het afnemen, fors aan het afnemen. Nou, dat heeft allerlei consequenties voor toeleverende in industrieën. Dus dat is gewoon heel slecht voor de, ook voor de werkgelegenheid en voor de economie. Dat klopt. Ja, maar wat te doen? Ja, wat te doen. Nou, dat is echt heel lastig. Dat is heel ingewikkeld. Klaas wat... Knot, die zegt uh, ja. een, een direct ja. begin maken met die ja. hypotheekrente aftrekken. En ja. dat ja. is de president van de Nederlandse ja. Bank. Nou, nou, u is... kijkt heel vermoeid. Dat is allemaal zeer onverstandig. Kijk, ik zal, ik zal proberen het uit te leggen. Wat je moet doen is, je moet die woningmarkt gaan hervormen. Daar moet je echt de tijd voor nemen. Daar moet je 15 jaar minstens voor uittrekken. Dat moet je dus heel geleidelijk gaan doen. Dat hadden we al veel eerder moeten doen overigens. Maar dat was altijd politiek onbespreekbaar. Dat is echt een, een, een grote fout geweest. Maar goed, daar zitten we nu mee. Maar we moeten dat gaan doen. De vraag is alleen: wanneer ga je daarmee beginnen? En wat haal je naar voren? Want dit moment is natuurlijk een ja, erg slecht moment. Het uiterst kritisch moment. Want die, want die markt is echt heel slecht momenteel. En die kan nog. Ja, u gaf net dat grafiekje aan, maar nou die, ja. kan, die kan nog veel verder wegzakken. Dus dat moeten we absoluut zien te voorkomen. Dus wat je moet doen nu, is een beetje ja, wat de Engelsen noemen tegen de wind inleunen. Anticyclisch beleid voeren, zorgen dat die vraag weer gestimuleerd wordt en dat die markt weer enigszins gaat herstellen. Dat moet je nu doen. En vervolgens moet je dan een aantal maatregelen nemen die ook voor de lange termijn goed zijn. Dus wat je zou kunnen doen is: ga die plannen nou eens goed bestuderen, maak daar een lange termijn visie van. En haal die zaken eruit die nu helpen om die crisis op te lossen. Nou, waar kan je dan aan denken? Aan bijvoorbeeld de overdragsbelasting. Inderdaad verlagen of, of voor starters zelfs helemaal afschaffen. Zorgen dat er goede garanties zijn. En zorgen dat met name starters op de woningmarkt... een steuntje krijgen, ondersteund worden. Zodat die weer kunnen toetreden. Zodat die markt weer enigszins gaat functioneren. En zorg dat het vertrouwen weer terugkomt. Laat die plannen zien... Ja, en dat, dat moet je volgens mij doen. Die overdragsbelasting is verlaagd naar ja. 2 En het verhaal is natuurlijk dat het over een paar maanden weer terug gaat ja, naar 6 Dat zou... Kortom, rampzalig. Dat, u, ja, uh, dat, dat, zou, dat zou natuurlijk een hele slechte ontwikkeling zijn. Ja, maar luister, het helpt nu ook niet dat het 2 nou, is. Dat is niet helemaal waar, want als we het niet gedaan hadden... waren die prijsdalingen waarschijnlijk nog veel groter geweest. Ja, dat is ja, uh, ja. koffiedik. Ja, maar dat, ja. Ja, goed, het idee dat je daarmee de woningmarkt zou redden, dat is natuurlijk te, te weinig. Maar waarom is het hypotheekrente-idee zo slecht van Klaas Knot? Nou ja, kijk, dat is niet een, een, een stimulering van de vraag en van de markt op dit moment. Als je de hypotheekrente-aftrek nu gaat beperken, dat doet hij vanuit het perspectief van risico's. Hij zegt burgers hebben te veel risico genomen, er zijn te veel schulden, ook nationale. Net in het vorige uur werd er ook gesproken over die, ja, die, die rating agency die kijken naar Nederland. Ja, we hebben een enorme hypotheekschuld van 640 miljard Euro, dat is veel en dat moeten we op termijn ook verlagen. Maar de vraag is of dit nou het juiste moment is. Wat Klaas Knot voorstelt, is om de maximale leencapaciteit terug te brengen naar, pak een beetje, 80-90 procent. Ja, dat betekent dat mensen nog veel minder kunnen lenen. Nou, we hebben veel onderzoek gedaan naar de koopprijsontwikkeling. Die is heel sterk gekoppeld aan die leencapaciteit. En die bestaat uit de rente, het inkomen en die condities, die voorwaarden. Nou, maar maar dat je die gaat beperken, ga je nog veel verder uh, negatief, uh, negatieve ontwikkelingen. Dus dat zou nu echt heel onverstandig zijn om dat te doen. Maar hoe moet je het dan wel gaan stimuleren? Die overdrachtsbelasting afschaffen, dat is er een die iedereen noemt. Dat komt iedereen ook gunstig uit. Tegelijkertijd zegt de jager natuurlijk, nou, dat geld kan ik ook niet missen. Ja. Nou ja, dan moet, als je dat allemaal niet wil... dan moet je accepteren dat we nog een paar jaar de stress ingaan. Dat kan mm. allemaal, mm. maar dat, dat lijkt mij niet verstandig. Overigens, het is nu al zo, hè, we hebben nu al afgesproken... dat als jij een hypotheek afsluit, dat je 50% moet gaan aflossen. Ja. Dus dat, dat is al zo. Je moet je afvragen of je dat ook voor bestaande gevallen zou, doen, zou moeten doen. Wat je natuurlijk wel kan doen, maar dat is echt een politieke discussie... en dan heb je het over ook een deeltje herverdeling van, uh, van, van middelen... is dat je zegt, nou ja, we gaan die hypotheekrente aftrekken beperken. Bijvoorbeeld door aan te geven dat we ervan uitgaan dat iemand annuitair fictief gaat aflossen. En dan ga je natuurlijk ook minder aftrekken organiseren. Of dat je zegt, nou, boven het miljoen vinden we het wel mooi geweest. Dan betaal je het zelf maar. Dat is ook een optie. Kijk, als je die opbrengsten zou gebruiken, niet om de staatskassen te vullen, maar om die starters te, te ondersteunen en die een steukje in de rug te geven, ja, dan gaat het wel werken. En hoe moet je die dan ondersteunen? Want er waren allerlei garantieregelingen ja. ja. enzovoort door ja. het Rijk, ja. Ja. dat er als starters in de moeilijkheden ja. kwamen, dat ze dan uh, niet de Bietenbrug op zouden ja, gaan. Nou, die hebben we. Die hebben in Nederland gelukkig, en dat is een heel mooi instrument... de Nationale hypotheekgarantie. die hebben we ook verhoogd. Hè. Die is van uh, 265.000 naar 350.000 euro gegaan. Maar ook die wordt de komende, jaar, komende twee jaar weer afgebouwd naar die 250.000. De vraag is of dat ook weer de juiste timing is. Maar wat we voor de crisis hadden, dat is heel merkwaardig. Toen hadden we een, een subsidieregeling voor starters... Eigen woningbezit stimuleren. Die hebben we duur moment, toen de crisis startte, hebben we hem afgeschaft. We hadden startersleningen. Ik heb altijd voor die tijd gezegd van ja, moeten we dat nou wel doen? Is dat nou wel handig om die markt, terwijl die al zo oververhit was, nog extra te stimuleren met dit soort subsidies? Doe niet, maar nou, nu wel. Maar nu wel, en ja. nu doen we het eigenlijk niet. De staten echt... zijn er toch bij gebaat dat die prijzen nog verder gaan zakken? Ja, dat, dat, dat is ook zo. De, dus nou, dus je kan ook, je kan ook, dat is een soort verelendingstheorie. Nou, ja. nou dat kan, maar dan brengen we wel heel veel mensen ermee in de probleem. Er zijn nu ongeveer 500.000 mensen die hebben al een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun huis. Als die willen doorverhuizen, dat stond ook in diezelfde krant, ja. dan hebben mensen al... Een een probleem om een nieuwe hypotheek te krijgen, hebben een restschuld. Dus dat, ja, en die ja, banken dat... die zeggen, we gaan die restschuld gaan we niet mee financieren, ja, sommige, zoals dat dan heeft. Ja, sommigen doen het wel, sommigen niet, dat is een beetje onduidelijk, maar niet, inderdaad niet integraal, dus dan heb je al een behoorlijk probleem. Ja... Boer, waar leven die banken eigenlijk van... als ze dat geld dan nou, niet meer hebben? die mee banken, die, bank, die, die, die hypotheken... Daar hoeven we voor ons geen zorgen over nee, te nee, maken, kijk, Ben ik bang? Nee, kijk, die banken, dat is echt een heel mooi product voor die banken. Die, die moet je voorstellen, die lenen op de kapitaalmarkt... voor anderhalf procent wellicht. En die zetten die hypotheken uit zo, vrijwel zonder risico... want ze zijn gegarandeerd uiteindelijk door de staten. Zeker met nationale hypotheekgarantie. En dat is nu 80 procent van de markt. Dus als het misgaat met, uh, met de huiseigenaar... dan worden ze volledig uh, garant gesteld ja. door de overheid. Dus die banken hebben helemaal geen probleem. Ook de hypotheekleningen in Nederland... die zijn heel aantrekkelijk ook uh, in het buitenland. Hè. Dat wordt vrijwel risicoloos gezien. Ja. Dus, ook, ja, dus ook secretarisatie, het verhandelen van die, van, die, van die hypotheekpakketten... zijn we in Nederland ook altijd voorloper geweest. Het is heel interessant voor, voor financiële instellingen. Is weer anders dan de Amerikaanse die de crisis veroorzaakt hebben? Compleet ander verhaal. Waar, ja. waar dus ja. alleen maar rampspoed in zat? Ja, daar is, nou goed, dat moet u een andere uitzending aan willen. Dat nee, u al goed, gedaan, maar, dus maar dat is, dat nee, maar is echt goed. een groot probleem daar Kwalitatief geweest. is die Nederlandse hypotheekmarkt echt dik op orde. Ja, vind ik wel. Ja, zeker met die garanties ja. die we hebben. Er zijn ook stresstesten geweest via de nationale hypotheekgarantie. Ja, ik geloof dat die, die, die prijzen kunnen al met 50% dalen. Dan komen er pas problemen. Ja. Dus zij hebben, zij, zij, ieder jaar wordt hun pot, hun reservepot, wordt nog groter dan wat ze uitkeren. Ook in de crisis. Tot slot, wat zouden de maatregelen die gunstig zouden zijn? Wat zouden die de overheid kosten eigenlijk? Of is dat kostenneutraal te doen? Nou, als, die, kijk, als, die markt weer, als, als het lukt om die markt weer op gang te brengen, dan ga je er zelfs aan verdienen natuurlijk. Want dan betekent het ook weer economische groei, ontwikkeling, meer belastingen. Want vergeet je niet, ook door die, die daling van die transacties levert het ook veel minder inkomsten op in de sfeer van de transacties, van de, de overdragsbelasting. Dus ja, je moet zorgen. Die vastgoedmarkt die bestaat uit golven, uit. uit, golf, hè, uit, uit uit booms en uit bus, dat is overal zo. In Nederland hebben we heel lang in zo'n opgaande golf gezeten. We zitten nu in een daling en dan is de truc om zo snel mogelijk weer uit die, uit, die, uit die daling te komen. En daar moet je gewoon gericht een aantal maatregelen op inzetten. Maar dat is het grote probleem al jarenlang. De politiek is gewoon niet bereid om daar structureel en fundamenteel over te discussiëren. In het vorige regeerakkoord er stond, gij zult geen studie verrichten naar de woningmarkt. Dat stond er letterlijk. Ja, en als je dat als, je dat als adarium hebt, ja, dan kom je natuurlijk niet verder. Nou, gelukkig bestudeer u het dan ja, wel. Ja, ja. ja acht is, zou ik zeggen. Ja, ja. Uh, hartelijk dank voor de uitleg. U uh, hoorde uh, hoogleraar volkenhuisvesting Peter Boelhout. ging dus over de huizenprijzen die in 2011 met ruim 4%, maar waarschijnlijk nog wel wat meer hoor, gedaald zijn. Meer informatie te vinden op www.nieuwshop.nl. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Het centraal orgaan asielzoekers, het COA... moet de geschorste directeur Noorten Al-Bayrak... uiterlijk per 1 maart terugnemen als directeur. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag deze week bepaald. De uitspraak is pijnlijk voor minister Gert Leers van Asiel... en de Raad van Toezicht van het COA. Al-Bayrak werd in september vorig jaar op non-actief gesteld. Dat weet u vast wel. Nadat ze onjuiste informatie over haar salaris had verstrekt, zei men. Ook zou ze een schrikbewind hebben gevoerd... en zou er bij het COA een angstcultuur of Al-Bayrak inderdaad terugkeert als directeur, gaan we vragen aan Hans van der Heuvel. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. En hij weet dat allemaal. Nou. <laughs> nou eerst maar eens even, was u uh, verbaasd over de uitspraak van de rechter? Jawel, in eerste instantie heeft ze dus gelijk gekregen, maar dat was partieel gelijk. Ze is, uh, of ongelijk gekregen, ze is terecht geschorst, eigenlijk even aan de kant gezet. En uh, gezien alle problemen die er ontstonden of waren ontstaan... en in uh, hoge beroep heeft de rechter eigenlijk een draai gemaakt... aan, aan dat terzijde schuiven. Hij heeft gezegd, ja, u mag ze even op non-actief stellen, minister... maar u moet ze wel weer in dienst nemen als er niks aan de hand is... Nou, dat, dat doet haar recht. Dat lijkt mij ook... Ik hoef de rechter niet te betuttelen. maar dat, maar, maar dat is wel... Een, maar dat onderzoek om te kijken of er nou wel of niet iets aan de hand is... dat is nog niet klaar. Nee, dus er is wel een heel groot probleem geschapen. Ja, maar dat ze is moet eind per, maart pas klaar. Ja, zeker. Ze moet per 1 maart kunnen terugkeren. Maar de rechter heeft gezegd, het gerechtshof... ja, mits er geen, uh, ge, geen lijken uit de kast komen... Hè, dat, dat, dat rapport moet natuurlijk geen, geen, uh, geen vuurwerk bevatten. Nou, ja, maar dat is dat eind pas, maart... Moet dat klaar zijn. Ja. Het rapport er zitten volle maand tussen. Ja, Hoe gaan dat we dat is, aanpakken dan? Ja, dat is, heel, ja, dat is een <laughs> groot probleem. Want wij weten allemaal.. Bijna uit ervaring dat dit soort projecten altijd langer duurt... Hmm. dan ze zijn toegezegd. Dus ja, het, het, het is te hopen voor de minister dat het op tijd gereed is. En dan moet ook nog die beslissing worden genomen. Ja, maar dat kan niet. Het, staat, het moet eind maart klaar zijn. En 1 maart zou ze dan weer terug mogen ja. keren. Daar zit, een, daar zit een maand tussen. Ja. Dus ik begrijp niet hoe ze dat op gaan lossen. Nee, maar ik denk dat de rechter ook haar zo ver mogelijk tegemoet is gekomen... om haar niet te lang te laten bungelen. Duidelijkheid moet er komen. Of ze komt terug in dienst... en, en of, of ze... Ja... Of Want ze moet weg. Want zij zegt, ik ben opgelucht en ik sta te popelen om weer aan de slag te gaan. Ja, dat is mm, heel begrijpelijk, natuurlijk. Dat moet ze zeggen van de advocaat, neem ik aan. Nou, nou dat zal ook wel uit niet. haar binnenste. Zal, natuurlijk, het is erg nou, vervelend. Maar uiteindelijk loopt dit toch links of rechts... om ja. altijd op een uh, procedure dat de zaak afgekomen. wordt. Ja, dat moet. is altijd Uiteindelijk, probleem. in de praktijk, maar, kan ze toch ja. niet meer aan de slag. Ja, dat lijkt mij, maar dat is nog even de vraag. Kijk, het ligt er toch aan wat er allemaal uit het rapport komt. <tus> het is heel vreemd wat er allemaal gebeurd is. Zij zou zelf een verkeerd salaris hebben opgegeven. Zij heeft, Kijk, dat is een testpunt 1. Dat, dat is heel raar. Er staat een hele grote organisatie achter. Hè? Ja. Daar is zij in dienst en daar is zij de hoogste baas van. Het is heel vreemd dat er geen enkele accountant, geen enkele controller... niemand heeft haar geholpen om die salarisbriefjes bij elkaar te zoeken... en, en op de post te doen. Vindt u dat, raar? Dat vind ik heel vreemd. Dus dat is een onderzoek waard. In de tweede plaats, die auto. Dat vind ik al heel knullig. Dat, dat er een, een, een, een bestuurder in dienst komt... En die zegt, zo kinderen, we gaan vandaag een auto uitzoeken voor mama. Dat, dat zijn toch allemaal rare dingen. Er staat gewoon een auto klaar. U mag kiezen tussen alle merken, maar we hebben er maar één ingekocht. Centraal. En u mag alle kleuren kiezen, maar je wordt zwart. En u krijgt er ook een persoon bij, vrouw of man, die, die oh. u chauffeert. Ja. ja, dat zijn toch malle dingen in deze tijd. Zo werkt dat niet meer. Je mag niks meer uitzoeken. Je moet, er, hè? Je moet gewoon... Henry Ford is er groot mee geworden met deze <laughs> ja. filosofie. Maar goed, Inderdaad. dat betekent dus dat die raad van toezicht ook heeft zitten dutten. Ja, zeker. Die is ook eh, afgetreden voor een groot gedeelte. Ja, die hebben zich heel beschaamd gevoeld dat ze niks in de gaten hebben gehad. Ja, en dat is nog een beetje een oude cultuur. Hè. Raden van bestuur waren er voor... Ja, voor de chique hebben eigenlijk die werden ook bemand vanuit het politieke circuit, de, de, de, het, het, het netwerk, de, de vriendendiensten en wij zien plotseling dat daar echt werk te doen is en dat je er ook verstand van moet hebben en dat je moet controleren en vergaderen. Ja. En volgens mij nu Vaak. ook toch verantwoordelijk bent als het fout gaat. Hè? En inderdaad. En dat is wel belangrijk. Afleggen. Ja, dat is deze verantwoordingscultuur terecht in onze samenleving. Het moet allemaal transparant. Dat is ook een, en het, er moet verantwoording over afgelegd worden. En dat zie je al toen, ze gingen al in de fout door meneer Hoekstra te benoemen... de raad van commissarissen. nou dat laten we even uitzoeken. Meneer Hoekstra, ineens weer zo'n politicus, oud-politicus, in ieder geval CDA... wordt uit de hoge hoed getoverd, altijd dezelfde overigens, die zo'n klus even moeten klaren. Nou, dat klopt helemaal. Dus de minister is door het parlement teruggevloot. Dat moet u op een, op een fatsoenlijke manier, manier doen, minister. U stelt de commissie in. Het curieuze is dat het verhaal naar buiten is gekomen... via de NOS. Uh, en toen is het een eigen leven gaan leiden. Ja. En het lijkt er een beetje op. Maar dat kunt u misschien als buitenstaande beter beoordelen. Of ze nu ook dat is de andere kant van de medaille, opgeknoopt wordt door die media... en eigenlijk wat er ook aan de hand is, daardoor ook niet meer terug kan komen. Nou ja, en vooral dat er dus die werknemers anoniem... Ja. hun grieven ja. bekendbaar mochten ja. maken bij de NOS. Ja. He, ja. Het Twee verschijnselen. Die, ja. Dat is een patroon wat je steeds vaker ziet... Komt er rumoer rond een persoon of een organisatie meestal... dan, net, dan ontstaat er toch een explosie. Dan gaan veel mensen, die, die roeren zich, die, die lopen naar de media. Klokkenluiders, dat, dat, dat kennen we praktisch niet meer. Ze, ze gaan rechtstreeks met hun documenten ook naar, naar de media. Oh. Dat zijn er meerdere, waar ook echte onderzoeksjournalistiek bedreven wordt. Ja. Dus dat Is dat vind... goede of slechte ontwikkeling? Dat vind ik een zeer positieve ontwikkeling. Want ik zie ook hoe daar uh, gewerkt wordt... hoe daarmee omgegaan wordt, hoe zorgvuldig... De zaken bekeken worden, want men kan zich geen baal veroorloven. En nou. vooral ook hoe mensen beschermd worden door diezelfde journalisten, die redacteuren. Dat, dat, ja, in welke zin dat als de rechter ze vraagt wie heeft die informatie geleverd, dat die journalisten dat niet zeggen? Bedoelt u dat? Ja, zeker. Ze laten niks los wie, wie, wie hun die bronnen heeft aangeleverd. Okay. En, en, ja, en dat zie je dat dan ineens erg veel rumoer ontstaat. Ik heb het dus zelf meegemaakt, het is in de media gekomen ja. dat. Als, als er uh, rumoer ontstaat in de organisatie... dan, uh, dan krijg je heel veel mensen die op je af die, uh, die, uh, die wat te melden hebben. Toen het bekend werd in Noord-Holland dat deze commissie... Ja, want, ingesteld... Even voor de duidelijkheid voor de, voor de uh, luisteraar. U doet op het ogenblik een buitengewoon brandbaar... volgens de journalistiek in ieder geval onderzoek... naar de hele gang van zaken over corruptie... binnen uh, nou, in dit geval de provincie Noord-Holland. Ja, nou corruptie, maar niet naar, uh, nou ja. naar uh, bestuurshandelen... in de ja. provincie Noord-Holland. Ja, zeker. En, en daar ja. krijgt u heel veel anonieme aan. We hebben meer dan 50 uh, meldingen gekregen. En dat heeft ons uh, verrast. Wij moeten dat allemaal nog bestuderen. En het gaat niet over een uh, verkeerd aangeschrifte zonnebril. Nee, van alles en nog wat. Daar zitten natuurlijk heel veel ver, ver, ja, vermeende beschuldigingen in. Dat men, men, men meent dat er zaken niet goed zijn gelopen. Je moet dat heel breed zien. Het kan ook zijn dat er zaken zijn gedaan door een bestuurder... een beetje buiten het ambtelijk apparaat om. Nou, dan, gaan toch, dan worden de wenkbrauwen gefronst. En gaat men denken, waarom, waarom mogen we daar niet bij zijn? Dus nou, het kan allemaal heel legaal zijn en legitiem... Maar mensen die, die, die accepteren dat. Dat is die, die awareness van de, van de werkvloer, hè, om het zo te zeggen. Men, men is, uh, en dat getuigt daar ook van een robuuste organisatie. Men is wakker, men heeft toch goed in de gaten wat oerbaar is en wat niet. Dat is niet altijd zo gemakkelijk te onderkennen. En daar ben ik op zichzelf... Heel blij mee. Maar toch ja. zijn er ook mensen die zeggen... Ja, in het geval van die uh, Noort en Albayrak ja. die is eigenlijk he, al veroordeeld door de media. Ja. He, trial by media. Terwijl ja. het nog niet eens helemaal goed uitgezocht was... Ja. hoe de vork nou werkelijk in de steel zat. Ja. En ja. Ja, daar kan je toch ook wel je vraagtekens bij zetten. Ja, dat is het tweede aspect. Ja, dat, zo zit onze samenleving in elkaar. Dat is het, eigenlijk, ja, het vliegwiel van de media. Dat, dat heb je niet in de hand. Dat is een, een, een proces dat zichzelf steeds verder opfokt, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, daar is weinig tegen te doen. Je moet, uh, da, da moet, dat moet weer geredresseerd worden. Dat moet weer een beetje in fatsoenlijk uh, vaarwater komen. Maar je bent niet veroordeeld als je in opspraak komt. Over het algemeen is er wel een patroon. Nou, zo, ja. Dat als zoiets naar buiten komt, dan zie je. Uh, vaak dezelfde signaalpunten. Men, men komt naar buiten met, uh, met, gege met gegevens... over een geheimhoudingscultuur, een angstcultuur. Uh, het is ook het, uh, het uitbesteden aan altijd aan private personen. Er worden altijd uh, adviseurs. Uh, Zo'n uh, zo persoon omringt zich met adviseurs die men zelf aanstelt. Men doet zelf zaken, ook vaak in de buitenwereld, rechtstreeks zonder de ambtelijke deskundigen daarin te kennen. Men kan het zelf veel beter, want dat gaat sneller en dat is korter... en dan kan ik tenminste mijn doel bereiken. En, hè, en elke stuk veel. duurder? Jazeker. Ja. Dus, en dat, dat is heel typisch. Men omringt zich ook met een hofhouding... zoals dat uh, uit ons onderzoek is gebleven, gebleken... Dat zijn mensen die meewerken aan het snel, efficiënt, dat doel allemaal tot meerdere eer en glorie van de bestuurder he, te bereiken. U gaat zelf ook vrij binnenkort uh, over Noord-Holland rapporteren. Maar opvallend is dat behalve, u bent bezig met Noord-Holland, er allerlei meldingen uit het hele land bij u binnenkomen. He? Als zoiets in de publiciteit uh, komt en, en ik ben erbij betrokken, dan krijg ik uh, erg veel uh, uh, seintjes, veel mededelingen. Waar het overal in den landen. Kortom, fout dit is. moet niet bij Noord-Holland blijven. Dus nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Wanneer nee. komt u met de resultaten? Wij hebben de opdracht om in mei uh, met het rapport te komen. zodat er nog voor de grote vakantie een provinciale staat behandeld kan worden. Dus ja. alles ook in de openbaarheid. Goed, nou, dan mag hem we weer komen hoor. <laughs> Hartelijk dank professor Hans van der Heuvel over de uitspraak. dat Noertin Albayrak weer aan de slag mag. bij het COA. en over het onderzoek dat hij doet naar de corruptie onder bestuurders in Noord-Holland. Tot zometeen, dan gaan we verder met Bart Stapert.